Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De voormalige Britse Prins Andrew heeft het politiebureau weer verlaten na zijn arrestatie vanochtend. Hij wordt verdacht van wangedrag in een openbare functie. De Britse koninklijke familie zit in zijn maag met de schandalen van Andrew... zegt correspondent Arjen van der Horst. Nou, ik denk dat koning Charles stiekem heel blij is... dat hij vorig jaar al alle banden heeft gebroken met zijn broer... Hè, door alle titels weg te nemen. En Andrew ja, is nu minder of meer verstoten uit de koninklijke familie. Dat gezegd, dit uitdijende schandaal blijft als een ja, donkere schaduw... ...boven de koninklijke familie hangen. Vermoedelijk heeft Andrew als handelsgezant ...vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. De politie heeft twee verdachten op het oog voor de dodelijke schietpartij in Rotterdam. In Delshaven werd aan het eind van de middag een man neergeschoten. Er is nog tevergeefs geprobeerd hem te reanimeren. Afhankelijk werd gesproken van één verdachte. Er is nog niemand aangehouden. Het Franse OM wil zeven verdachten vervolgen voor de dood van een 23-jarige rechtsradicale activist vorige week in Lyon. Een van de verdachten is de assistent van een radicaal links parlementslid. Vijf verdachten gaven toe dat ze betrokken waren bij het incident. De twee anderen zwegen. De man van 23 overleed na een mishandeling bij een conferentiecentrum waar een radicaal linkse politicus sprak. Er waren ook radicaal rechtse demonstranten aanwezig. De dood maakte veel los in Frankrijk... President Macron riep op om de kalmte te bewaren. In de tussenronde van de Conference League heeft AZ verloren van FC Noah. In Armenië werd het 1-0. Volgende week is de return in Alkmaar. Als de Alkmaar dus de achterstand dan niet om weten te draaien... ligt de ploeg uit de Conference League. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen veel bewolking en het is regenachtig. Het wordt tussen de 4 en 9 graden.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 zitten we in alweer het laatste uur van Alternative FM... op maandag 16 februari. We begonnen met Low Erics en Dark Night Gloom. Voormalige deelnemers ook aan de Rob Akda woord In dit komende uur aandacht voor Perspective en Escalatie. En zoals gezegd beginnen we dus met Perspective. I don't need Dank jullie wel. Mag nog een klein beetje extra applaus voor Hugo op de saxofoon. Goedenavond allemaal. Wij zijn Vals Perspective En we zijn heel blij dat we hier vandaag voor jullie wat liedjes van ons mogen komen spelen. Mijn naam is Oekne. En dit is Liz. En wij uh, zijn al...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 Is er iets van wat jij hebt gezegd in tact, in waarde of een feit? Ik laat los. Hoff jij mij? En jij deed alles om mensen te laten passen in jouw idee.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 Jij nog het lef om te verschijnen in mijn droom, en ik ga kapot. Is er iets van wat jij hebt gezegd? dacht in waar? te verschijnen in mijn droom en ik ga kapot is er iets van wat jij hebt gezegd intact in waarde of een feit ik laat los. Of jij mij Ja.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 You're afraid. You must remember the night you led me away. And I know why you deceive yourself, thinking, oh, we could have had.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 I don't want to call you It's 3 a.m. and I haven't slept I'm going mad at the ticking sound of my sin And I just want to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 Spotify is False Perspective. Instagram is Vals Perspective Music. Vergeet ik nog iets, jongen? Ja, we zijn ook te horen op andere plekken dan Spotify. Dus, uh, maar daar heten we ook gewoon Vals Perspective. Goed, dank jullie wel. Ja. Dat was het gesprek met de leden van Vals Perspective. De derde act van de eerste voorronde van de Ropact Award 2026. Die op donderdag 12 februari is gehouden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 Het volgende ermee is Zeg meneer, wat is een schaduw nou weer? Geef me een film of een idee ongeveer. Hij krapt aan zijn hoed, hij zei, ik weet het niet zo goed. Wie op wat het naar jullie zin hebben. Vergeet niet al jullie jullie zo meteen in te leveren. Het volgende nummer gaat over de kluts kwijt zijn. Voor mij is het meer zo van blok, blok, blok, blok. Ik zoek naar een klus, ik zal je dat vertellen. Het vishoed.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 Die meedoet, maar dat zijn prijswinnaars, want ze hebben al eerder eerder een prijs gewonnen. Namelijk de popprijs Amstel en Meerlanden. Het is een uh, 12-koppige band, geloof ik. Dat klopt. Ja. ja, jij bent een van de leden. Want, uh, de band heet Escalatie, maar dat schrijf je met een K. Met een K. K. Uh, hoe zijn jullie op die naam uh, gekomen eigenlijk? Ja, ja. Ik dat ik dat was. Oh, nee. Jij kwam met Skabonkel. Nee, dat, het, maar dat Daar kwam jij mee. En mee. hoe het bij mij ging, volgens ja. mij, was dat we aan de bar zaten bij Slachthuis. En dat we echt waren van: oh, hoe moeten we nou een ska-band noemen? Maar we willen wel het woord Ska erin hebben. En toen, nee, toen zei iemand: domme, woord, ja, toen domme woordgrappen maken met Ska. En iemand zei op een gegeven moment: heb jullie al escalatie geprobeerd? Het waren dus een: Nee, dat is echt perfect. En toen hebben we dat gedaan. 12-koppig. Ja. Dat betekent, als ik ska zeg, dan zitten er ook blazers in. De ja, toel. zeker. We hebben, we Wie gaat er een partijtje meeblazen vanavond? Uh, Veerle en Seppen gaan vannacht blazen. Zijn er, nog twee, maar die zijn, er zijn er nog twee, maar die staan er nu niet praat, tussen. Dan doe ik anders, dan ben ik Abel. Zo. Ja, en, ja. En, en dan doe ik zo, en zo, en dan ben ik Nigel. Aha. Dus, uh, dat is ja, we hebben vier blazers. Twee saxofonisten en twee trompetten. Dan pakken jullie behoorlijk uit. Ja, we doen ons best. Ja. Ja. Uh, maar, uh, wat hebben jullie sinds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 Maar wel heel veel energie. Ja, je ja, hebt er wel, wel, wel veel energie voor nodig. Um, dan de laatste vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op uh, eigen website. Ja, ja. ja. ja eigen website. Wij hebben dus een eigen website. Die heb ja. ik helemaal in HTML lopen programmeren. En dat update ik dan met een blog en met een lijst met alle optredens. En dat soort dingen. Dat is allemaal... Ja. Ja. Hoe heet de uh, www.escalatieband.nl Niet... Zonder dat bent, want dat gaat mis. En, <F2> ook, ja, en de www is ook belangrijk, want ik ben niet heel goed erin. Dus anders dan kom je er niet. Dus www.escalatieband.nl. .no. Hartelijk dank en op, uh, Instagram. En op Instagram. En op Instagram. En oh, ja. ja, ze kort, ook Facebook. We hebben een Facebookpagina. Okay. Ja. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Dank wel. En met het gesprek met de twaalf koppen geleden van Escalatie... zijn we aan het eind gekomen van deze Alternative FM op 16 februari... waarin we hebben teruggeblikt op de eerste voorronde van de Roppe Agda Award 2026. Komende donderdag op 23 februari vindt voorronde nummer 2 plaats... in patronaat Haalem van de Roppe Agda Award editie 2026. Dan blikken we uiteraard in de uitzending van 23 februari weer terug op die voorronde...